De krijgsmacht wordt kleiner, maar blijft internationaal op het niveau van de defensie. Dat zei minister Hillen in een toelichting op de bezuinigingen op defensie. Hierdoor vallen 6000 gedwongen ontslagen. Volgens Hillen kan defensie ook in de toekomst blijven meedoen aan operaties in het buitenland. Maar de krijgsmacht moet zich toeleggen op korte, krachtige bijdragen aan internationale operaties, zegt de minister. Het Afghaanse meisje Sahar mag in Nederland blijven. Minister Leers wilde haar oorspronkelijk uitzetten, maar in januari bepaalde de rechtbank dat de immigratiedienst de afwijzing van haar asielverzoek niet goed had onderbouwd. Ze zou zo verwesterd zijn dat ze in Afghanistan in de problemen zou komen. Minister Leers ging in beroep, maar na uitstel bij de Raad van State heeft Leers nu alsnog besloten dat ze mag blijven. De NS gaat de kortingen op treinreizen aanpassen. Er komen vanaf 1 augustus meer mogelijkheden om voordelig in de daluren te reizen. Maar met de huidige voordeelurenkaart gaat de korting van 40% in de avondspits omlaag naar 20%. Voor klanten die nu al zo'n voordeelurenkaart hebben verandert er volgens de NS niets.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in. Ja, en goedemiddag welkom terug. Eigenlijk goede avond Er staan geen files? Dat is balen. Ja, en er is ook natuurlijk geen... Er zijn geen werkzaamheden, geen flitsers. Geen flitsers, helemaal niks. Dus is lekker rustig op de weg als het goed is. Je kan lekker doorrijden en genieten van dit heerlijke zonnetje. Pas op, want de zon kan laag staan zo dat is niet leuk. Kan je, je last mee hebben met in de auto? Ja, daar krijg je ongeluk van. Ik hou, ik hou niet van een laagstaande Ik heb ook geen zonnebril. Dat is wel erg. Ja. Maar weet je, ik denk, auto's, file informatie, daar hoort een toepasselijk nummertje bij. Ja. I'm riding in my car. Gouwe, Heerlijk toch? Zeker. Komt ie. Fire. Heet het. Niet. I'm ja, in my car. I'm riding in your car.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 Ja, de pom, Pointer Sisters met Fire was dit? Heerlijk nummertje <laughs> ja, Zeker met het weer Maar je weet zoals altijd, hebben wij een 2 uur Amazing nummertje En dat is vandaag Wat is gebeurd? Mensen praten serieus ah, Maar ze weten van geen ene wat is gebeurd Maar er gebeurt veel serieus Komen die valken of, of moet ik beginnen? Je bent een fake dat zurt, maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd? Gebeurd? gebeurd Je bent een MC, dat klopt, maar je komt niet tot de grond Tot de grond, tot de grond, tot de grond Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is now. Wat is njew, wat is njew, wat is njew, is njew? Is njew? Is njew? Is njew? Yeah. Je bent een shitbag, on the club. Oké, Bally Bally Bally Bally Bally Bally Freddy Alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het was niet goed Als ik die flesjes in bezel. Dan ben ik vast aan Voor je zo, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pikje, kan een lauw bietje staat de space. Maar ik ben niet van Star trek. Ook geen basabas, maar ik breek wel je nek. Alleen uit mijn achterste ha, moeders, mijn dochters, ze verachten me. Ben van als alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben taag. van de eerste klas En je wast je handen altijd. Onze plassen, kijk maar aan. Je weet precies hoe laat het is, baksteen. De rest is geschiedenis. So. Maar je weet niet wat is gebeurd, wat is gebeurd, wat is the wat is Je bent een MC dat blonk, maar je komt niet tot de grond, tot de grond, tot de, grond. Tot de, grond. Tot de grond, Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is miau, wat is miau, wat is now is, is, is Je bent een shembex onder de klap en je bent niet body body, body body, body wat is niet oké, okay? wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig, komt met de buur Zijn het biertjes voor gratis, gewoon plus duur En ben je, die bouw, druk voor kuur Voor alle vrouwen en chickies van jou het dood me spikken Heb die pauw in mijn dikkie Show We houden een a bouw Pauw dit pauw als een gek met al het goud in mijn mickey Twee gezichten, één formule als louder en nikkie. Je bent een kijk dat zurt Maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd Wat's gebeurd Wat's gebeurd Je bent een MC dat grond Maar je komt niet op de grond Tot de grond Tot de grond Tot de grond, tot de, grond, tot de, grond tot de grond Je de grond See the crown, why you think me butt is now? butt is now? butt is now? butt is meow, butt is meow, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, You know about I, I bet you wake up in the morning and you kiss yourself, cause I would, I would, if I was you, I bet you show up to the club and just dance with yourself, cause I would, if I was you, if I was you, girl, here's what I do, girl, I notice me here at this table with my group, girl, we sipping loose, girl, we So won't you sit up on my lap with that caboose, girl. You ain't a dime, Use a silver dollar.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 Choose a, a silver dollar. A dollar, it'd be a crowd, if I didn't holler, uh, take a second, second. hear me out, Now. if you still don't get it, let me spell it out. o o, -O m g you so sexy, you know you caught my eye with that E-O-O-T-Y, Oh o o m g shorty such a freak. So damn fine, fine, fine. Move them hips from side to side, from side. Oh my God, you're so damn cute. Make me give up all my loot. Let's go. You ain't a dime. Use a silver dollar. It's De Forest Movements met If I Was You. Samen met Snubbi Snubbi Snubbi De For Funkic Perfect van Pink. En Hometown Glory van Adel. Maar ook direct van Tegenwoordig met What's Gebeurr. Ja, een like amazing nummertje van Karim. En <laughs> Not. En de Points Is dus Met Fire. Hoor die ook? Klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Het zou maar eens een keer niet kloppen, zeg. Dat wij gewoon zomaar nummers gaan noemen die we helemaal niet draaien. Dat kan toch niet, Niels. Nee, dat klopt. Maar dit nummer draaien wel. Van... Amy McDonald, Matt. This is alive. Oh, the wind whistles down the cold, dark street tonight. Spezbum, spezbum, che si inchida. Ah, Allo? You be me a se teo Allo. Allo. Sunt iară eu. Ti să te da vi. voinic, dar să știu nu ți cer ne nic. să bleș, Ja, deze heeft wel geraakt volgens mij, toch? Ja. Dat klopt. Ja, <laughs> dat klopt inderdaad. Ik had een totaal ander nummer klaar staan. Zullen we dan wel gaan luisteren? Ja, dat nummer. Zoals we een grote vriend, Paal de Leeuw. Ja? Ja. Komt hij? De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was één. E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 En je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je hem verliest. Ik wil nu weten wie verliest en wie jij. Je... Paul de ja, ja, ja, zeker hij blijft toch wel best wel een goede zanger En hij zong hier uh, Ik wil niet dat je liegt Dus ik uh, denk dat hij meent dat, dat hij niet wil dat jij liegt blijft een lekker nummer, vind ja. je. Daarvoor hadden McDonald's McDonald met This is Alive En Ozone met Ja. Dat blijft ook wel een leuk nummer Eigenlijk is het heel fout, maar blijft, blijft een leuk nummer Ja, klopt, een lekker Sommersnummertje Ja, gewoon met dit weer lekker dit nummer Heerlijk Heerlijk, ja en Dan gaan we nu luisteren naar uh, Jermaine Jackson, de broer van inderdaad En eh. Uh, haar goeie, zijn goede vriendin uh, Pia Sandora met de uh, When the Rain begins to fall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 Maar lacht niet meer zoals toen Onze eindeloze kussen Zijn vervangen door een zon We zijn een schim van wie we waren Zijn onszelf na gaan doen We waren ooit de overkant Maar ons gras is niet meer groen Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt vooruit. De laatste. Alleen elkaar nog voor de gek... Maar dat is echt niet meer Straks dan gaan we samen slapen Voor de allerlaatste keer Wat is je nummer? Ja, niet te hopen dat het de laatste keer is Nee Jurgen met Ik raak je kwijt Ah, het is een liefdesliedje, dat wist je Ja, ja, ja klopt Daarvoor hoorde je Wat hoorde je? Daarvoor? Dat weet je niet dat Weet ik al niet Dat is echt zo leuk om te weten Dat ik het alleen weet Dat was namelijk Jermaine Jackson Met uh, Paya Zadora ja. ik kent het niet, ik ken het niet Met uh, When the rain begins to fall Nou ik hoop niet dat er regen gaat vallen Dat is uitstekend weer gewoon Dat is echt gewoon niet normaal lekker En daarvoor hoorde je ook uh, een nummer Die kan ik even, Dat is irritant, Die kan ik kan het niet terugvinden Ja dat is vervelend ja dat is, nee, Ik weet het trouwens al. dat was uh, Nelly Furtado met All Good Things dat is En mooi. dan was er Deze week echt best wel een vieze Ja ik kan het wel vies noemen Op de Dam, ik vond dat echt afschuwelijk gewoon Ja klopt, ik heb uh, het filmpje gezien Ja maar uh, als ik jullie was zou ik het niet kijken, want het, je ziet die man... Uh, in de fik staan. Ja, je ziet hem levend verbranden, zeg maar. Het is echt... Maar Hoe... Ja, hoe noem je dat? Hoe bang moet je zijn? Ja, hoe dat gek het, wil je ja, zijn? Nou, nou, niet gek. Dit ligt gewoon aan het systeem in Nederland. Ja, was een, nou was nou uh, Nederland op binnen de fik nee, gestoken. Nee, nee, het was een Iraanse vluchteling. Die, werd uit, die was uitgeprocedeerd. Ja. Door het systeem in Nederland En moest terug naar Iran Nou ik weet niet of jij weet hoe, of wat voor leuk land Iran is Dat is echt niet leuk om daar te zijn Nee maar ik vind niet uh... Je vindt het niet kunnen? Nee, niet dat je dan zeg maar jezelf in de fik gaat steken Omdat, uh... ja nou, Ik denk dat het voor die vent gewoon was Ja, uh, Of ik uh, ga dood in mijn eigen land Dan word ik vervolgd door uh, de baas daar ja. Of ik ga nu gewoon dood en dan ja, heb Of ik steek die, weer in de fik Ja, nou liever dat dan uh, Leiden thuis Of uh, thuis in Iran nou, daar zou ik een andere manier vinden. Ja, dat zou ik ook een andere manier vinden. Ik vind het, het onsmakelijk, maar ik snap hem wel. Nee. Maar dat je dan, ja, ik snap hem. Ik snap hem gewoon. Ja. Ik gaan we nu luisteren wel. naar uh, Pitbull met... Hotel Rooms. Hotel. Hotel. Hotel ah. Pitbull. Geweldig met me. Luchtig ook. Stop <laughs>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 Full a bass on the old school Chevy, seven tray Donkey Dunkin'. All I need is some vodka, some chunky coke, and watch your t-shirt get dunkin' combed. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and ain't gonna fool if you let me. lie. don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York. Say no more, get on the floor. Yeah. Ja, Jennifer Lopez met Pitbull on the floor. Heerlijk nummer zeg. Ja. Weer Pitbull, hè? Ja, lekker Dennis nummertje. Die vent is echt uh, is heel goed bezig de laatste tijd. Klopt. Peppeltje. Daarvoor de ET van Katy Perry. En weer Pitbull met hotel room service ding. Alles, je weet het zelf. Die hoorde je. <laughs> en dan zijn we zijn bijna aan het uh, einde van deze uitzending. Dat is maar goed ook. Wat dan? Nou, anders word ik nog flauwer. Maar is dat gezellig? Ja, dat is gezellig, maar mijn vrouw grappen werken niet vandaag. Nee, klopt. Maar wanneer werkt ze wel, zou je denken. Ja, dat zou je denken. Dat zou je denken, inderdaad. En volgende week weer een leuke uitzending. Ja, we gaan leuke gasten regelen. Speciaal. Klopt. We gaan het even iets leuks doen. We gaan echt even een leuke, ja, dat wordt wel leuk. Ik denk dat het ook wel. Ik denk dat het heel leuk wordt. Nog, ja, het zal zijn nog acht minuten tot het nieuws. En dan hoor je het vrijdagavondcafé. We hebben volgende week in ieder geval een autocourier te gast. Dat schiet we opeens naar binnen. Ja, dan gaan we racen over het circuit. Ja. Met dit ding, ja. En wie komt er dan? Er komt niemand. Misschien, ja, misschien komt hij, dat weet ik niet. Oké, okay. we, we, we gaan we het zien. Ja. Dan gaan we nu... Uh, luisteren naar... ...boosh zelf van de script. En daarna horen, horen we als laatste nummer als het goed is... Katy Perry met Firework. Om lekker het weekend in te gaan. Klopt. Dit was het weekend in. En tot volgende week. En maak er een lekker weekend van, uh, dames en heren. Zekers. En uh, ja. Ik weet al wat er mis is trouwens. Ik ook. Haha <laughs> geniaal. Nou we draaien dus nog even een ander nummertje hoor ik net. Dat krijg ik net op mijn eigen oortje binnen. Namelijk eh... Sashishina, zeg je? Dat is ook Japans. Denk ik. Met eh... Uh, wat was het ook weer? Sashishina met eh... Uh, nou... I love you smile. Oké, okay. komt ie. D dit nummer staat zo heel bekend. Ja, heerlijk nummertje Dit vooruit. doet me altijd denken... Even tussendoor, dit doet me, dit doet me altijd denken aan uh, Dat ik naar Wonder Brothers Movie World ging. Ja. En toen, uh, toen we er waren, draaiden ze dit nummer op de radio in Duitsland. En dat doen we er altijd aan denken. Ja, altijd vrolijk. Ik was vijf jaar. Tot ziens. One